This about to go down down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Yo, this is Milo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Afrojack. Hey, this is Vanity's A-Lil Bell. Your destination for the best beat. Five five, five, five, five, three, eight, dance department. Armin van Buren. Goedenavond, live vanuit de hoofdstad van de dance is dit weer een nieuwe dance department. Wees welkom op de dansvloer van jouw zaterdagavond. En bij deze nog een grote dank aan Dennis Ruijer die op de pub wilde passen vorige week. Ik heb een beetje op de latten gestaan, ik kan er weer volop tegenaan. En het is een extra speciaal weekend voor mij. Vanavond en gisteravond vindt namelijk mijn festival A State of Trance plaats in Rotterdam Ahoy. Ik vier 25 jaar van mijn radioprogramma A State of Trance. En dat met een line-up waar je u tegen zegt. Onder andere Mauro Picotto, Lovestruck, Superstrings, Ben Wall, Cosmic Gate... en ik doe een back-three-back met Maddox en Oliver Heldens. En ik ben er super trots op dat we dit jaar ook weer 10.000 fans mogen verwelkomen... voor twee prachtige avonden. En dit jaar heb ik ook een anthem gemaakt. Voor het eerst in de studio gezeten met Richard Durant en Dickozes. En die hoor je nu, het Elevation Anthem. Dit is Always You in Dance Department. Stelen dan slecht zelf maken, dat dacht Essen. Voor zijn track Make My Day maakt hij natuurlijk gebruik van de classic van Technotronic, Pump Up The Jam. Je het hier in Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren tot middernacht bij je met de allerbeste dance en straks om 11 uur een exclusieve hotmix voor je. Utrechtse duo Tin Liquor uitgenodigd. Ze brachten gisteren de gek nieuwe album uit en dat vieren ze vanavond bij ons. Vorige week kreeg ik trouwens weer schokkend nieuws uit de muziekwereld. Google gaat nu hun AI-model Gemini, een uh, functie, toevoegen. Waardoor je met tekst en afbeeldingen een 30 seconden durend nummer kan maken. Dat is dus inclusief instrumenten, de beste stemmen en songteksten. Waar gaat dit heen met AI-muziek? Maar laten we het positief houden. De komende drie uur hier geen AI-muziek, maar wel nieuwe muziek van Oliver Heldens. Dit is Run in Dance Department. Een nieuwe chesto's samen met Brianna Grace. Beautiful Places hoorde je in Dance Department. Armin van Buren hier. Wist je dat je Dance Department elke week kunt terugluisteren... wanneer het jou uitkomt via 50.nl of mijn eigen Mixcloud? Ook lekker voor de Vrij Meebo of die uh, avond saaie administratie. Je rent er trouwens ook PR's mee tijdens het hardlopen. Dan door met een ex dance smash en een internationale doorbraak voor Reinier Zonneveld. Loco Loco samen met Gordo. You, you, you, you, you, you. I want you drogas. neo esta noche. I want, you, I, want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you tú me tienes loco, loco contigo, que tra tu si es coco, tú me tienes loco, loco. Cause it's Monday morning, we're still rolling Hier samen met Italianen in de studio zet... Knauw en Medusa met Rollin. Ze zeggen zelf over de track, stel je voor... Tequila bij zonsopgang op een eiland vol met je favoriete mensen. Midden in een twaalfdaagse rave en je bent pas op de helft. Nou, ik ben zelf nog nooit naar een twaalfdaagse rave geweest... maar misschien kun jij je er wel in vinden. En van de ene track naar de ander, onze Deense vriend Morten is terug... Hij heeft een nieuwe en die heet Rotation. En die is de gek. Je hoort hem nu in Dance Department op 538. Trap, don't sleep, I'm patient. Work all night, rotation. So too deep for faking. Buy too real, limitation. Can't clone this wave, I'm zoning. Out in the dark, I'm blowing. Can't trust none, I'm chosen. World on freeze, I'm frozen. Department 538, ik ben Armin van Buren, je hoorde Lucas en Steve met What About Now. Ik hoop dat je lekker gaat op jouw zaterdagavond, ben heel benieuwd wat jij dit weekend van plan bent. Laat even wat weten in de gratis 538F. Gaan we verder met de worldwide Warning van vorige week, een te gekke nieuwe versie van Ferry Korsen's Classic als Moon Man Don't Be Afraid, gemaakt door Joris Vorn. Had a great idea. About to go down. Hey, this is Fischer. Hi, this is David Kellenby. We are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Tom Dollar. Your destination for the best beat. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Welkom terug in de lekkerste club van jouw zaterdagavond. Ik ben Armin van Buren en welkom in uur 2 van Dance Department. Dat betekent dat je nog twee volle uren hebt te gaan op onze dansvloer. En hier beloven we je de allerbeste dance tot middernacht. Met straks om 11 uur te gast in onze exclusieve hot mix het Utrechtse duo Tinlikker. Ze hebben gisteren een nieuwe album uitgebracht. En laat even wat van je horen in de gratis 538-app. Ik ben heel benieuwd naar je weekendplannen. Tap hem af met Cascade, Sitting, en Annabel England. Dit is Visions Blurred in Dance Department. Detron met Save Me No More in 538 Dance Department. Kijk heel even in onze berichtenbox in de 538 app. Hey Armin, ik heb gisteren echt genoten van je set bij de State of Trends in Rotterdam. Nu lekker van je genieten op de radio. Groeten Annabel. Thanks Annabel. En Ingo stuurt net terug van vakantie. Gelijk de radio weer aan en genieten van deze muziek. Nou, welkom terug Ingo. Zometeen nog nieuwe muziek voor je van Late in Jordani en Late Back Luke. Maar eerst een van mijn favoriete tracks van dit moment. Jerome Ismae maakt deze versie van Alcatraz en Give Me Love. Thank <laughs> you. is dan weet ik het ook niet meer. David Geta, Kiko en Oliver Giacomotto met Prayer in Dance Department. Dan tijd voor de Worldwide Warning van deze week. Onze belangrijkste dance track. En daarvoor vliegen we naar New York voor Leighton Jordani en Londen voor Camden Cox. Haar prachtige stem hoor je op Destiny. Het is echt een track waar je kippenvel van krijgt. Je radio mag een tandje harder. Laat de BPM's je aderen binnenstromen. Dit is Leighton Jordani en Camden Cox, Destiny. 538 Dance Department. Make it work. break off Shake up. the bone break up. the mind shake up The bone break up. The mind shake up The bone break up. The mind shake up Op 5:38, door de Dennis Quinn en The Mindshaker. Het is een trend, tegenwoordig worden nummers steeds korter en korter. De tijd dat een track nog 8 minuten duurde, ligt ver achter ons. Althans, totdat Mouse besloot weer nieuwe muziek uit te brengen. Hij heeft een track af die bijna 10 minuten duurt, samen met de zanger Stevie Appleton. Maar wees gerust, ik hou het bij een minuut of zes vanavond goed. Ik wil namelijk ook zoveel andere goede tracks aan je laten horen. Maar deze hoort er wel echt tussen. Een ouderwetse Dead Mouse track met echt zijn sound en een hoop kippenvelmomenten. Check het zelf. Dead Mouse Stevie Appleton, dit is science.